De pagina. Ja. Wij beginnen met de zogerles zo 59. Pagina Memzaïn 47. De eerste regel, de, recht, de rechterkolom, de eerste regel. Eh, nu zijn we gekomen tot de letter Jude. En we gaan omhoog naar de grondtekst van de zoger zelf. De eerste regel. Ood, paragraaf, la met bed. 32. Dus ik lees eerst de zoger. Vertaal ik hem woordelijk dat wij ook. Haramees leren. Dus door. En dan gaan we naar beneden, naar Hasulam. naar het commentaar Sulam. De regel 1. Alat Oot. Jude Amra Kameh, dubbele punt. Ribon Alma Naiha Kameh. Lemevarei vi twee alma. De anna shiruta de VE We jautlach. Lemevarei vi alma. Amarla. Dai DRI lach. De ant hakig bi. Ve'ant Rashimbi. we Ravata. Dili Bach. Salid. Let ant Jaud. Fir Leid Karei. Leid Akra. Min Shmi. Regel 1. Alat Ot a. Jude. De letter Jude kwam binnen. Amra kamme. Zij zei te te tegenover hem. Aan hem of tegenover hem. Tegen de schepper. Bina. Dubbele punt. Ribbon Alma. De meester van de wereld. Nij Kameh, Het is goed voor jou. Leme Twee alma om door mij de wereld te scheppen. We aan uh, Shiruta de Shakadische en ik ben begin het begin van de Heilige Naam. Jutke Wafke we oetlach, ja, lij maar ware het is goed voor jou om door mij de wereld te scheppen. Punt. Amarla, hij zei tegen haar, dubbele punt. Daai, drie, lach, het is genoeg voor jou. De aand ga ik bij, dat jij bent in mij ingekerfd, door mij, of in mij ingekerfd. We aand rasim bij, en dat jij bent ingeschreven in mij. We hol ravata jullie wach, en al mijn... En al mijn verlangen is naar jou, schrijft de schepper. Salik, euh, kom op of steeg op. Let aan het Jij Je bent niet geschikt. E het is niet goed. Let aan het Het is niet goed voor jou. Vier, weet Acra om uh, uitgeroeid. Uitge net als wat de boom doet, uittrekken de boom uit de aarde, oh, dat jij, dat jij uh, uitgerukt wordt van mijn naam, zoiets. Oh, so en nu naar beneden gaan we de rechterkolom, de eerste regel. Lam het bed. Alat. Ot, Jud. De letter Jud is binnengekomen. We goelen, enzovoort. So Dubbele punt. Nichnasa Nasa ot, twee Jud. De letter Jud is binnengekomen. Punt. Amra lefanaf, zij safe voor zijn aangezicht. Dubbele punt. Rebona ulam, meester van de wereld. Tof lefanecha, het is goed voor jou, 3. Livro wie het Olam. De wereld. is te door mij. De wereld. Ki ani had Hashem. Vir hakadosh. Want ik ben het begin. Het begin van. De heilige naam. Ja de joedke wafke natuurlijk. Veja feelaga. Livro wie het Olam. Het is. It is uh, goed. Fijn voor jou. Om door mij de wereld te schepen. Punt. Amar vijf la. Hij zei tegen haar. dai lach, Sorry. Het is goed. Het is genoeg. Het is genoeg voor jou. Het moet genoeg voor jou zijn. She'at chakuka. Chakuka bi. Dat jij bent in mij ingekerfd. at reshuma bi en dat jij bent in mij ingeschreven, in mijn naam dus, zes, we heeft ze, we heeft ze, wacht, en al mijn verlangen, wens is naar jou. Ali, steeg op, lojafelach, het is niet goed voor jou, lijjot nekeret, zeven mishmi, om uitgekomen Uitge, uh, getrok, uit, losge, uitgerukt worden, losgerukt worden van mijn naam. Zie, leid die vertelt ons. 8. uitleg. Het i ot של ניכן שם הוויה דהיינו תחילת הגילוי ובחינה אליונה תין של האור הזה הקדוש לחן תענה שיברה אלף העולם במידתה ויגיה גמר התיקון Batoach. Punt. Acht. Pirush. Uitleg. Kiewan hi otarishona aangezien de letter Jud is de eerste letter. shel neige Shem Hawaia. Van de naam Hawaia. Dus van de naam van de eeuwige. De echte enige eeuwige naam. Haya ho we Hij was, hij is. En hij zal zijn. Komma. Dus vanaf de coma en verder. De Haynu dat wil zeggen, trilatig Gilui het begin van het van de onthulling, of gina eli, en het hoogste aspect traptreden, orga zeha kadosh van dit hele gelicht, kochma natuurlijk, ja. Lachenta we dan argument, uh, dat zei als argument, schrijven over elverlam, dat de, de wil door haar geschaap zou, zou worden. We hier gemarkeerd kon dat en dan de uiteindelijke correctie zou verzekerd zijn, Bene? Want de eerste letter van de naam van de schepper, Jood, en dat is Gogma. En dat is de hoogste licht wat er is. Licht van de schepping. Dus dacht, ze dacht, nou, als ik dan door mij de wereld word geschapen, dan natuurlijk, zeker is het zo so dat door mij zal de schepping komen tot de Gmartikon, tot de uiteindelijke correctie. En dat is dan de vereiste geweest. Twaalf. We zesje katoen. Amarla, dai lach, de ant hakik, wie? Dertien, we antrashim, wie? We goeden. En dat is wat geschreven staat, twaalf. Amarla, hij zei tegen haar, dai lach, het is goed genoeg voor jou. De ant hakik, hakik, wie dat jij bent ingekeerd in mij? Dertien, we ant Rashimbi, en dat jij bent ingeschreven in mij. We goelen enzovoort. Dubbele punt. Quaria data, en nu gaat hij aan ons uitleggen. Let op, nu is erg fijntjes wat hij ons vertelt, is geweldig. Quaria data, jij weet het al ik zal direct vertalen dan weet een tijd winnen we de tijd. jij weet het al, Shein in jan dat het aspect van 14 hashila vraag wat schuwa en het antwoord, shellautijot van de letters. Hu in jan dat is het aspect van 15 hashashuim de hakadosh baruch huymautijot van het vermaak dat is het is het vermaak tussen de schepper, gezegend is hij, en de letters, vermak, sorry, vermak niet gemak, vermak tussen de schepper en de letters. Dus voor de schepping was het zo, de schepper vermaakte zichzelf met de letters, en wat betekent dat? Let op, dan hebben we, dat is eigenlijk de basis, de kern van het van de, van de, van artikel, wat is allemaal dat aan de hand dat de letter komt zich solliciteren, als het ware. Shashila 16, hiv genad man, dat de vraag is het aspect van man, gebed, aanvraag, wat shuwa hi en het antwoord is madde, man is, afkorting is maien noek, vrouwelijke wateren. Altijd wanneer we vragen, de hogere is vrouwelijke wateren, of dat een man doet of een vrouw doet, doet er absoluut niet toe. Of de hele mensheid doet. Ten aanzien van de schepper zijn we allemaal vrouwelijk. Heel? Altijd. Want het aspect vrouwelijk. Wat betekent vrouwelijk? Dat aanvraag komt dat het van beneden komt omhoog. Van beneden omhoog is vrouwelijk. Van boven naar beneden is, vrouw, is man. Van boven naar beneden. Antwoord. Geven is manlijk. Dus de vraag is altijd. Is man. Is uh, wat hij zegt. Dat is wat de letters doen. Ze komen steeds omhoog naar hem toe. En het antwoord van de schepper is dan made. Het is mijn dugrin in het Aramees. mannelijke wateren. Dus wat het heet? Uh, Dat is dan made. Dus de manlijke wateren. Het antwoord van het hoge licht. Dus het hoge licht die gaat bestralen als het ware de, uh, een aanvraag of een... Uh, een verzoek, et cetera, van een lagere. De letters die zijn, die brengen omhoog hun verzoek, hun vraag, en dan van boven komt een licht, het hoge licht, dat uh, geeft aan hen bevatting. Dat zij gaan begrijpen van dat licht wat hun plaats is. Punt. Zeventien na de punt. Weeim zetewien shamila dai laag en, en, samen, en, en samen daarmee zal je begrijpen dat het woord dajlaag, wat staat in, in, in, in de zogenaamde deze, dajlaag, het is voldoende voor jou. Hoe zo dat dat is het geheim van 18, kun gevoel? van de instelling, kikun, correctie van bodem. Van de grens. Ja. Van boven komt altijd het licht. En dat licht maakt zorg ervoor Dat een lagere een grens verkrijgt. Duidelijk? Zonder grens. Als een lagere geen grens ken, kent. kent, Let op wat. Als een lagere geen grens krijgt. Dan kan die geen licht ontvangen. Kan niet geholpen worden. Dus ook wij moeten altijd steeds weten dat wij een bepaalde grens verkrijgen. Niet dat ik zelf, zelf mijn grenzen stel. Dat is kunst. Dat, dat, is, dat is niets. Maar dat het licht aan mij de grens geeft. En? Dat is wat hij zegt ons. Dus wat de schepper zegt tegen, tegen de letter U. Dat zegt, die laag, het is voldoende, moet genoeg voor jou zijn. Betekent dat het licht zegt als het ware... Tot hier en niet verder. Achting na de coma. We saw Basode, Shamar la Dailach, in het geheim dat hij zei tegen haar, de schepper, dus bina zei tegen haar, Dailach, het is genoeg voor jou. We negentien 19, tit pashtiot er, en ga niet verder jezelf doortrekken, ga niet verder verspreiden. En wij hebben dat geleerd en hij gaat ons vertellen dat. In herinnering. Gaat ons herinneren. Uh, opfrissen bij ons. 19 na de toon. Kmoshe katuvla el. zoals boven geschreven was. Beshem Kadosh Shakai. In de naam, in de heilige naam van Shakai. Herinnert u nog? Wanneer wij de letter Shin hadden geleerd. Dan hadden wij geleerd dat deze naam Shakai, ik spreek het als K de tweede letter, om die de naam in, in ijdelheid uit te spreken, maar de tweede letter is Dalet, en dan moet je dat als Dalet uitspreken, maar van binnen. Shakai, en dat is de, de naam van, van de schepper in zijn hoedanigheid van Almachtige, van Yesod, wanneer de schepper manifesteert zich in Yesod, van hogere natuurlijk, uh, en dan ook, ook in het lagere wordt het zo ervaren, als almachtige, dat is dan shakai, en dat shakai is een samenstelling van twee woorden sh, weten we, sh is dat, ja, yeah? sh is dat en dai, dalet en jut is betekent genoeg ja, dus sh, dai. dat is dat, dat het voldoende is sh, dai. ja, yeah? sh is dat, en dai betekent genoeg, tot hier en niet verder en dat hebben we geleerd met, geleer met de letter Shin. Herinner je nog? Hij gaat ons nu dat in herinnering brengen. 20. Ki achar she ha-jud giet pashet, want wanneer nadat nadat de letter Jud begon zich te verspreiden. Baor Hagadol gadol eenentwintig waakadoshah ze in deze in dit geweldig grote en heilige naam Hifzik ota hakadosh baruchu, de heilige gezegend, hij is hij, stopte haar. Stopte haar. Velona tanla en hij laat liet haar niet, leit pashet, 22, leit pashet, ad, hataf, herinner Tot de letter taf. Niet tot de letter taf, mogen ze niet komen, herinner Tot de letter shin. En bij letter shin zei hij haar, stop. En de letter Shin werd, want Shin is sod. In Malchut kan niet doorkomen door het licht. Het is verboden om in Malchut door te komen. Dus dan kwam de letter, kwam het licht, kwam alleen tot de Shin. En Shin is sod van de Malchut. Nou, I zegt tot, tot sod wel. En dan wordt het de grens. De bodem. We hebben gesproken daarover dat het de Tweede bodem, ja, tweede bodem. Ja. door tot Wel, tot Shin. Ella raak besot als Ik hij zegt maar alleen maar tot, alleen maar in het geheim van Shin. Tot de letter Shin mocht wel de, de het licht binnenkomen, maar niet, niet meer. Okay. Even breng je ons in, in herinnering. En, dat, is, en dat, dat had te maken met de letter jut, en nu behandelen we ook de letter jut, ja. Toen sprak hij van de letter Shin. En wat de letter U deed aan de letter Shin. Maar nu sprak hij uh, over de letter Yud van de naam van de schepper zelf. En Yud is het licht. Kijk, okay? okay. wij hebben de naam van de schepper. Jud, K, Waf, K. Yeah? Dat zijn ja? nog Kilim. Ja of niet? Kilim. Maar Yud is nog geen Kli. Ja? Als Yud komt. Is nog geen kli. Dus keter en chochma is nog geen kli. Is nog geen ontvangers van licht. Het is nog net als licht. Zo so moeten we goed kijken. Goed we weten in vijf sferen Wat is licht en wat zijn kilim? Zelfs als wij zeggen dat er vijf kilim zijn. Ja? Keter, chochma, bina, zeeran, bin en er Eigenlijk zijn er alleen maar. Echte kilim zijn alleen maar. Onderste... Uh, het ondergedeelte onder van de bina, zeer aan maar goed. eigenlijk, want, we kunnen ook wel zeggen dat kettergochma, alleen die ketter -gogma, dat is nog licht. Duidelijk, het is nog eil. Het is wel, het is wel, uh, gogma is wel een beetje, een beetje grover, grover een beetje, maar het is nog niet, grover dan de ketter, uh, het, maar het is nog niet, het is nog niet gevormd tot, tot, kli. Uh, ook hier op aarde is het ook daarover vaak sprake is dat men zegt bijvoorbeeld tot, tot laten we zeggen tot acht of zo tot, twaalf, tot, tot acht weken of twaalf weken verschillende, verschillende versies zijn. Als een futus in de in de buik van de mama van de, van de vrouw is, dan tot acht weken of sommigen zeggen, tot tot twaalf weken is nog, je kan nog, dat kan nog eruit komen. Of mag nog eruit komen. Want het is nog geen, geen mens. Weet Omdat het al, het is nog niet, het heeft nog niet de nodige verdikking. Weet Het is nog glibberig. Het is, ja, wel ja, natuurlijk heb je alles voor dat, maar het is nog glibberig, nog, het, is nog, het is nog niet. Uh, zo so is het ook een beetje met het licht gesteld. Het is nog geen. Jut is nog geen kli. Het is, het is nog licht. Tijdelijk. Zelfs als wij spreken van Jut als kli. Dus als onderdeel van een kli. Een van de compartimentjes van een kli. Het is nog licht. Oké? Okay? Voor de lagere is het licht. Voor Bina uh, en voor en Maalgoed met name is het licht. Tijdelijk. Natuurlijk, kijk, in de jut, als kli, als comparti compartiment van de kli, ja, jut, daar komt nog een licht binnen, ja of niet? Hoge licht komt nog in jut ook, als kli. Altijd moeten we weten, wat er, wij spreken over kli en over licht. Kli ontvangt een licht. Dus jut als kli ontvangt ook licht, het hoge licht, ja of niet? Als kli, jut, ontvangt licht. Dan licht dat komt in jude als compartiment zijnde van een klee, is natuurlijk licht wat binnenkomt, is licht ten aanzien van de jude die een compartiment van een klee is. Ja? Dan is het licht wat binnenkomt, is natuurlijk is licht ten aanzien van de jude als klee. Maar de klee van de jude is licht ten aanzien van alles wat beneden is. Begrijp je dat? Ja, dus licht wat komt in een klie van Jood. Ja, Jood is ook klie, ja, of, een, of een alleen maar het tweede compartiment van een klie. Het licht dat binnenkomt, ten aanzien van Jood, is het wel licht. Hoger, dus hoger, dat komt meer binnen. Maar de klie van Jood zelf, de klie, is dun. Ja? ten aanzien van de lagere, van Bina en Zedampin en Malgoed, is de klie van Jood zo dun dat het net als licht is. Zij ervaren dat als licht, duidelijk. So, stap voor stap moet je dat zo. So, stap voor stap moet je zien. Dus als licht naar beneden komt, oké, okay, we gaan verder. Maar dat is wat hij ons zegt. Dat die Jood zegt die dat, dat verspreid werd tot je van Malgoed. En dat is Shin. Hij zegt dat is een geweldig licht. En dan de schepper zei tegen hem, genoeg, stop bij de letter Shin. Niet verder dan de Shin, want dat is dan de nieuwe grens. Maar niet naar de taf, naar de taf mocht het niet. Dus naar de maalgoed, de maalgoed, mocht het niet door, doordrongen, doordrongen worden. 23. Kiamarla, want hij zei tegen haar, de schepper zei tegen haar, tegen de Jood. 24. Daai lach, het is voldoende voor jou, genoeg. We uit dit pastijo en ga niet verder verspreiden dan de letter shin. Herinner je nog? Dan de letter shin dus die soort van de maalhoed. Punt. We zesha, maar we En dat is wat in de zogers staat geschreven. Salik, hij zegt tegen haar, salik, let 25 aan de jaoud leed akra min shmi steeg op, zegt hij tegen haar. Jij bent niet, het is niet goed voor jou om van mijn naam uitgerukt te worden, losgerukt te worden. Ki im, 26, Tishpati, Tishpati, Titpasti, sorry, Titpasti, Joter, want indien jij nog verder zou uh, verspreid worden lotoch jod od kova 27 Bashem Hawaii, dan zou je niet meer kunnen vaststaande uh, uh, zijn vaststand eh uh, blijven in de naam van Hawaii. dus als je tot de tafel zou uh, uh, oprukken, naar, of naar beneden afdalen, dan, daar zijn allemaal klipoot, en dan zou je niet meer kunnen in mijn naam blijven staan. En nog vragen zijn, hij gaat ons geweldig nieuw uitleggen, wat echt geweldig, uh, duidelijk. Dus hij zegt, tot Shin mag je wel komen, het licht mag komen van Jud, dus van Gogma, mag komen tot Shin, tot... De jesot van de maalgoed, maar niet verder. Dat moeten we goed weten. 28. Ubiur had waarin. Een uitleg van de woorden. Ki want de wijzen plachten te zeggen. Lo, hache ani. 29. Nichtaf ani, nikra. Let op wat is staat hier. Niemand snapt het wat, het hier, wat het hier staat. En het is eenvoudig en geniaal. En omdat het goddelijke logica is. Maar je kan leren talmoed vijftig jaar. En kan je niets van snappen. Ja, ik heb al in alles gezeten. In al die, die talmoedacademie. Kan je niets van snappen. Nee, een paar woordjes hier. Wat je ons onthult hier. Dat is zo. Kijk nou, let op wat het allemaal is. Nu de volgende linie is. Echt waar, dat is iets ons uh, genezing, zegening zal brengen. Alles zal brengen, als je niet vecht daarmee. Als je wil dat graag, dat dit bevatte, dat wat hier staat geschreven. Want die, we hebben hier te maken hier met pure goddelijke, Onbedekte goddelijke, de Eigenlijk absoluut de schepper zoals, natuurlijk niet zoals in zijn essentie is, maar de, de meest pure god. Godelijke ervaring die er mogelijk is hier op aarde. Let op wat hij ons vertelt. Dus, uh, uitweg van woorden, want de wijzen plachten te zeggen. Lokasja nie 29, nichta niet niekra. Niet zo, de schepper zegt, niet zo, de Hawaia zegt, niet zo, als ik geschreven ben, heet ik. Want wij weten dat ook, dat men mag niet de naam Hawaii uitspreken zoals het, zoals het is. En ik kon het nooit begrijpen waarom. En men altijd zegt, weet je, met altijd zo, men altijd, hij, men altijd zo, met angst, je, met angst, en met veel ontzag, dat zegt, oh, mag niet dat, mag niet dat, maar waarom? Ik vroeg het, erover. iedereen, en niemand, niemand kon me geven een antwoord, en hier staat het, in deze linie, godelijke uitleg, let op wat dit is. Dus de schepper zegt door de woorden van de wijzen, zegt hij, niet ik ben, ik word, ik ben uh, kashe ani nichtav, lo kashe ani nichtav, niet zo als ik geschreven ben, word ik genoemd, is uh, heet ik. Dus judkei kei, kei zegt hij, dat is wat geschreven staat. Maar, ik, maar men noemt men niet zo. Oké? Die ani behavaya, want ik ben geschreven in Yud Kevavkei. Dat is, ik ben geschreven. Dus dat staat het, De naam is Yud Kevavkei. Geschreven overal staat het Yud key -ke. Let op. Wanneer kraa maar ik ben genoemd naar niet dat, maar men zegt nooit Hawaii. Maar men zegt, uh, ja, A, ja, A, de, de, Adonai, natuurlijk, maar kunnen we zeggen, maar van binnen kunnen we ons, als je zegt dan Adonai, dan moet je natuurlijk van binnen jezelf uh, alle kleppen goed bewaren, dat, niet, dat het niet naar de onreende kracht gaat komen, kracht, oké, okay? maar iedereen begrijpt het. altijd zegt men dat, maar het is geschreven anders, Oh, sorry, het is geschreven anders, en anders wordt uitgesproken. Waarom is dat zo? Geen mens kan je antwoord geven. Duidelijk? Geen. Iemand die zo niet leert, die is niet, niet gekwalificeerd, omdat het, het... Kijk nou verder. Dus, wat is nou, waarom is dat zo? Dat de naam Hawaii, dat is de naam van de eeuwige. Hij was, hij is en hij zal zijn, maar de, hij wordt genoemd anders. Let op. Ook zelfs, zelfs op, de, op de dag van, op de dag, op de grote verzoeningsdag. Ja? Men noemde ook niet zijn naam, ook op die manier. Wel, wel natuurlijk in de tempel waar het was wel iets genoemd, iets, uh, maar ook niet dat. Let op. Ook deze naam wordt absoluut niet genoemd. En let op waarom. Perush, uitleg. Kishem, Havaya. 2, één lo, shinui, lo, lam, let op, want de naam Hawaïa heeft geen verandering ooit, heeft nooit verandering, kan niet veranderd worden, dus de naam is niet onderhevig aan verandering, de naam Hawaïa. ja, Haya, hij was, het huh? is, het is, Nee, dat is dus absoluut niet verander, veranderlijk is. Alle andere namen zijn wel veranderlijk, let op. Deze naam is absoluut niet veranderlijk. Oké, okay. gaan we verder. Punt. Twee naar de punt. Basod, Hakatou, Ani, Hawaia, loshaniti in het geheim van het wat geschreven staat in Koningen, in Mlachi, sorry, in Mlachi, in grote... Uh, no, en een van die, van die uh, profeten staat geschreven. Ani lo shaniti. Ik ben Hawaii en ik verander niet. Dus deze naam wordt niet veranderd. Oké, okay. verder. Drie na het hakje, na het puntje. Wekivans, beimei, olam, no heg, vier, kilkul, wat je koen. En aangezien in de. De, uh, in de, door de wereld, in de, zeg het, het, het is gebruikelijk in de wereld, het is, uh, het, het is gebruikelijk in de wereld, dat men onderhevig is in de wereld, men onderhevig is aan de, aan de beschadigingen, en correcties, ja of niet? De wereld, ek, deze wereld, onze wereld, überhaupt, alles wat geschapen is, is, een kwestie is onderhevig aan uh, beschadigingen en correcties. Beschadigingen en correcties. Kan niet anders. Hij zegt, aangezien het zo is, dat, dat de wereld, wat gescha, dat er geschapen is, is onderhevig in de wereld. Ik zeg niet dat het zo, zo geschapen is, maar het is gebruikelijk in deze wereld zo. Natuurlijk door de zonde en alles, dat... Men, dat men beschadigingen oploopt, en dan men corrigeert zichzelf. Harei, yes, samshinui, dan betekent dat, dat daar in de wereld zijn, zijn verandering, ja of niet, verandering is wel, uh, uh, vindt plaats in de wereld, ja in de wereld vindt verandering plaats, waarom, omdat de, soms, het uh, is onderworpen aan, beschadigingen en correcties, Schade oplopen en dan weer reparaties, ja, steeds, ja, en dan weer twa, ten, tien, kilometer buurt en dan weer schade en weer dan weer <laughs> weer correcties. Dat is de wereld. Leef en daarom zegt hij, leef Kodem hag, code mag mar, hunikra, ba baadni. Daarom let op en nu komt de de de de de de clue. Daarom heet de naam van Hawaïa, tot Gmartikun, tot de uiteindelijke correctie, heet die in de naam van Adni. Ik noem het zo Adni, om niet de naam vol uh, uit te spreken, zoals we hebben dat gezegd. Ja, duidelijk. Maar niet jutke Wafke. Maar tot Gmartikun, dus 6000 jaar van de correctie, heet het 6000 jaar correctie, wordt zijn naam uitgesproken als Adni en niet als Jutke, Wafke. Waarom? Omdat de hele al die 6000 jaar zijn wel de wereld is onderhevig aan correcties, aan schommelingen, ja, yeah? correcties en dan weer schade. States, natuurlijk niet steeds natuurlijk vooruit wordt gegaan, maar toch wel schade blijft altijd. Sheba Shem haze, Zes shenul, dat in deze naam, in de naam van Adni Adonai zoals so we zeggen. Daar is wel mochelijk verandering. Verandering mogelijk wel is. Velo vashem hawaia, maar niet That in de naam van hawaia. In de naam hawaia niet. Shabo en shenui has vishalom. Dat in de naam van hawaia is geen verandering. God verhude. Hoor is dit dan? zeven na de punt. laat dit achter maar in de toekomst na de gemaakt ik na de uiteindelijke correctie, dus wanneer de Mashiach komt na zijn komst, je je acht, niet mo, schuhkat of schuh niet sorry. Dan wo, zal die genoemd worden zoals hij geschreven is. Ja dat ik. Dan zal deze Hawaija genoemd ook worden. Hoe hij geschreven is. Ja, dus J K. Waf K. Dan pas. Want dan zal ook de eeuwigheid optreden. Zullen geen veranderingen plaatsvinden van schade oplopen en dan weer 10.000 kilometer buurt. Weet maar eh, dan zal zijn naam ook ge uitgesproken worden zoals het geschreven staat. Besodakadoe in het geheim van wat geschreven staat. Wesem Hair 9. Neom yashma Dat is aan het einde van dat En de naam van de stad. Van oer. Van oer. Van oer. Van de Van Van de Van Van de vroeg Van Vroeger van de van de tijd is uh, Hawaii is zijn naam, maar het werd nog niet uitgesproken. Pas na de uiteindelijke correctie. Negen de laatste na, na de na de We katu, we Amarla en dat is wat de schepper zegt tegen haar. Tien. Salik, let ant jaud, leid akra min shmi, stijg op. Dus is naar je eigen plaats, want de is staat op de eerste plaats, bovenste plaats, van de naam van Hawaii. Steig op, let ant niet, het is niet goed voor jou, leid akra min shmi, om, om van mijn naam uh, losgerukt te worden. 11. Ki in jare wach eze kilkul. Waarom niet? Want jij jut alles komt van jou. Alles ligt komt van jou. Stel dat ki dat in jare ki in jare wach eze kilkul. Dat indien bij jou zal een of een andere beschadiging plaatsvinden gebeuren. Ad nim zet uh, 12 neerkerret mishmi, dan zal het blijken dat, dat jij zou losgerukt worden van mijn naam. Dus die Jood. Stel dat die Jood zou dan uh, doorgetrokken worden en door haar, door Jood zou de wereld ge, uh, geschapen worden. Dat zou dan, stel dat er iets gebeurt, met, dat het schade oploopt, dan zal, het, dan zal zij worden... Uh, losgerukt van zijn naam, want, this, this, de, want Hawaii is volmaakt, kan geen, geen absoluut geen uh, schade oplopen. Dan, ki Hawaii Hawaia, nono hek dertien, kilkul vittekun, kamuar, zegt is de schepper, want in mijn naam Hawaii uh, is niet van toepassing, uh, uh, beschadiging en correcties, niet van toepassing, zoals uitgelegd is. 13 na de punt, ollevigach, en negruja, 14 lemeware, wach, alma, en daarom ben je niet geschikt om door jou de wereld te scheppen. Punt. We amro en hij zegt, De ant hakikbi, dat jij bent ingekerfd in mij, vijftien, We ant bij, en jij bent ingeschreven in mij, We gool ravata -dil dili, waag, en al, al mijn verlangen is naar jou. Dus drie dingen, zegt de Zoger: Dat jij bent, ingekerfd dat is één, en dan jij bent ingeschreven, dat is twee, en jij, bent, en, en jij bent mijn verlangen, al mijn verlangen ben jij, en dat is drie. Wat betekenen die drie, drie bepalingen? Zestien. more dat leert Al-Gimil, shebayut de shem dat leert over drie traptreden van de letter-Jude, in de naam Hawaïa. Welke? Dus de letter U heeft drie traptreden als licht in de, in de naam van Hawaïa. Zestien. Hakiek, bechokma de iranpin. Jij bent ingekerft in de chokma van zeerampien. Dus het uh, ingekerven in, in, in is minder dan inkerven is. Is natuurlijk is dieper dan opschrijven of niet? Opschrijven is alleen maar kijk als je opschrijft iets, dan jij kan het zelfs met een laten met een hoe zeg je het met een gummetje kan je ook nog weghalen ja of niet? Met een potloodje laten we zeggen jij is, gaat iets opschrijven en als je met een met een gummetje gaat weghalen weg hoe zeg je dat? Uh, Weggummen. Dan, uh, dan is het niet, niet zichtbaar meer, ja of niet? Maar stel dat jij, dat, it, uh, dat jij schrijft op de manier dat je niet schrijft, maar eerst uh, inkervingen maakt, nou, dan, en dan nog schrijft daarin, nou, dat is dan, inkervingen blijven wel dieper, ja of niet? Dus, maar wat is dan lichter? Schrijven is lichter, ja of niet? Wat? Kijk naar nou dat wat, wat je ons zegt. Dat jij, Jud, jij bent Hakik, Bechogma, de Zeranpin. Jud is ingekerfd in Zeranpin. In Chogma van Zeranpin. Dus Zeranpin heeft Chogma, ja of niet? Bina heeft Chogma. En ook Arihanpin. Dus de Chogma, echte Chogma, die heeft ook Chogma. Drie, drie, drie traptreden zijn er ja, in de, in de, van de Chogma. Dan zegt hij ook dat. Jij bent ingekerfd in de hoogma van Zerenpien, want hoe lager kom je, ja, hoe lager, komt, hoe lager komt het licht, hoe meer hoe meer inkervingen zijn, ja, hoe meer, zeg je dat, hoe meer, hoe dieper gemanifesteerd wordt, hoe scherper is de manifestatie van iets, ja, hoe dikker wordt het, dus jij, zegt je, jij, Jood, Chokma, Jood is Chokma. Altijd moet je die parallelen doen. Als die Chokma in zerenpinnen wordt ingekerfd. ja, ingekerfd, zoals we hebben gezegd in het voorbeeld van het schrijven en, en met, een, met, een, met een met een mes bijvoorbeeld iets inkerven, ja? in zeggen, in een in een uh, hout stukje hout of zo plankje. Uh, we nog even de the laatste uh, zinnetjes. Uh, we raschim en jij bent I ingeschreven, I ingeschreven zegt hij, in de gokma van de abu -hima. dus van de bina in de bina ben je ingeschreven ja of niet, waarom, bina is hoger dan zeer pin. dus het is wel licht gokma, maar het is nog eiler, ja, dan, dat is minder dan, minder zeg ik dat, minder evident, minder, minder zichtbaar, minder manifesteerbaar dan bij pin. ja, abu dus alleen maar inges, ingeschreven is. 18. Uh, dus bij de hogere aboeïma ben je dan, uh, we zeggen dat, uh, ingeschreven. En de derde, de derde bepaling in de Torah. We water, wata, waag, en al mijn verlangen is in jou. Wat betekent dat? Hoe chogma? dat is chogma van het niveau, van het niveau van arighampin. Hanikra Chokma welke Chokma heet, Chokma Stima, Chokma uh, verborgen Chokma. Ja? Dus als we nemen Parsouf Absilut. Ja? Dus vijf, vijf, de hele wereld, de hele wereld atsilut. Dan wat hebben we dan? We hebben daar, bovenaan hebben we Keter en Chokma. Ja? Ah, keter, keter is Parsouf Atik. Chokma is per tof uh, En daar zegt hij dat, dus dat is nog dat, dat die Chokma die niet gemanifesteerd wordt 6000 jaar, maar pas na de gmartikum. Dat is zegt hij dat, daarover dat al mijn al mijn verlangen is naar jou, naar ari okay. Waarom is dat zo? So? Wie spreekt nu? Wie is nu aan het woord? Wie schep er nu? Welke welke sfera is dat nu? Abou Yima. Bina. Uh, Tot wie komen nu de letters nu? Naar wie? Naar Bina, want de letters zijn zeer onpien, ja yeah, zeer onpien en malchut. De letters zijn zeer en malchut. Dus die de letters zijn altijd uh, zeer en malchut. Die komen naar Bina, naar de uh, Abou en dat is Abou is dat is de heilige gezegend is, dat is de schepper. En nu zegt de schepper dat de Chogma dat is de derde variant van de Chogma. Dat al mijn verlangen gaat naar jou, hij bedoelt daarmee, Arihanpin. Ja, waarom? Verlangen gaat altijd naar, als verlangen is, de verlangen gaat naar iets wat hoger is. Ja, Abou is de schepper. Ja of niet? En wie is boven de abbewe jema? Arihampin. Arihampin is partsoe van Gochma. Dus daarom zegt de schepper hier, al mijn verlangen is naar jou. Naar jou, in de, wanneer jij in jouw bron, wanneer jij in de Arihampin bent. Eigenlijk zijn drie plaatsen waar Gochma zich manifesteert. In Arihampin, het is alleen maar verlangen van de Bina, hoger. Dan komt het in Above Yima, die Gochma. En wanneer komt in de Yima, dat is dan ingeschreven, wordt het als het ware, ja, de naam, eh, Gochma wordt ingeschreven in de naam van de schepper. En wanneer komt de chokma nog lager naar Zerenpien, dan wordt die chokma ingekerfd in Zerenpien, nog sterker, duidelijk. En niet verder, niet maal goed, we zullen zien verder, wat je ons verder eh, zal vertellen, maar dat is alles. En nu een pauze. Лансируйте в паузу.